transgalactisch liftershandel.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 Helaas worden zij en hun vreemde reisgenoten van Betelgeuse op het moment onder vuur genomen. achter een computerwal op de verloren planeet Margatea. En de computerwal staat op het punt het volgende te doen. En hij gaat dit doen over 20 seconden. Die computerwal die absorbeert een waanzinnige stoot energie. Volgens mij staat hij op een kloppen. Toch jammer dat we nooit aan de herziening van dat boek zijn toegekomen. leek erg veelbelovend. Ja, welk boek? Het transgalactisch liefdeshandboek. Oh, dat. Jongens, ik vind het lullig, maar dit ding gaat hier wel de lucht in. Oké, oké. Normaal mevrouw, meneer. U heeft gereserveerd? Gereserveerd? Jawel, ja. Moet je dan nou reserveren voor het hiernaamhaal? het hiernaamhaal? Ja, dit is toch het Hinama Ja, volgens mij wel. We kunnen die klap toch onmogelijk overleefden? Nee, nou, ik heb het in ieder geval niet overleefd. Ze konden me zo opwegen. Waan, baan, baan. Nou, dat was dat. We hadden geen schijf van kans, maar. Gegarandeerd dat we afvlaaien geblazen zijn, weet je wel. Hier een adem en de adembeen. benen. Nou, dat ja. je misschien alvast iets Denk daar. kan. Waan, fles, baan. Wacht op. Goh. Ja, staande dan. Dood en wel in dit uh, onherbergzame... Uh, Restaurant. Dood en wel in dit onherbergzame... Vijf sterren. Restaurant. Een beetje vreemd, hè? Ja. Toch wel leuke kroonluchter. Ja. Ja, dit is geen hiernamaals, maar meer een soort uh, aprevie. Ja, verdomme. Huh? Ja. Hé, hey, wacht eens even. Er ontgaat ons iets heel belangrijks. Iets dat iemand net zei. Dat wat van de? de kroonluchters? Nee, nee, nee. nee Misschien een aprevie? Nee, nee, iets dat heel wat? belangrijks. Uh, zeg, uh, jij daar. Uh... Jawel, ja. Had jij het niet over iets te drinken besteld? Inderdaad, meneer. Ah. Misschien willen mevrouw en de heren voor het diner iets gebruiken. Ja, zie je, dat was het wel. Ja. Ja, ja. Dan laten we straks als speciale attractie het heelal exploderen. He? Hè? Wat? Wat? Wat? Wat voor drank heeft u in huis? Oh, meneer heeft mij me misschien verkeerd begrepen. Nou, ik hoop van niet, nee. Nou, dat komt wel vaker voor dat onze gasten een beetje gedesoriënteerd zijn vanwege de reis in de tijd. Dus nee, misschien nee. mag ik. Wat is de reis in de tijd? Wat ja. bedoelt u? Is dit niet het hiernamaals dan? Het hiernamaals, meneer. Nee, meneer. Oh.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 Ja, ik kom net helemaal van het andere eind van de tijd, waar ik als gast hier ben opgetreden in specialiteit van het restaurant, de oerknal, de oerknal. Als oh, je begrijpt wat ik bedoel. Kijk even, en zie je eens doen. Maar dat is groen, gezellig harenlaars. Ja, en ik heb er alle vertrouwen in dat we ons hier ook kostelijk zullen vermaken... bij deze ontzaglijke historische gebeurtenis. Het einde der historie oh, zelf. Dames gaat u de al eens recht voorzitten? Dus recht voorzitten. De kaarsjes zijn aan en het orkest speelt zachtjes voor u. Wat Nee, nee, hier de gangen door en dan aan het einde links. En ik zie dat de krachtvrije koepel boven ons hoofd... langzaam doorschijnend wordt en zie ik niet op een duister... maar geestig firmament dat loch neerhaalt... over het oeroude licht van een lijkleur opgezwollen sterren. Uh, de de dans is, is rechts, zoals ik net zei. Dus dat wordt, mijn dames en heren, een fantastisch avondje...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 Oké, okay. laten we nou even aannemen dat deze lepel dan die transductiemodus in de materiecurve is. Hm. Of nee, we nemen die vark. Blijf van mijn vark af. Goed. We kunnen ook even aannemen dat dit wijnglas het heelal is. Dus als ik nou. Uh. Nou ja, laat maar. Ander verhaal. Weet jij hoe het heelal begonnen is? Eh, uh, eh, uh, uh, ik denk het niet, nee. Nou, stel je voor, je neemt een groot, rond, ebbenhouten bad. Ja, waar haal je dat vandaan? De bijenkorf is gesloopt door de Fogonius. Oh, kan toch niet schelen? Ja, dat zeg je de hele tijd. Luister nou, stel je dan gewoon even voor dat je zo'n bad hebt, ja? En dat dat kegelvormig is. Kegelvormig? Het ja, is dus kegelvormig. Dus wat doe je? Je doet er fijn wit zand in. Ja? Of suiker of zo, als het maar vol is. En als het dan vol is, dan trek je de stof eruit en dan komt het allemaal weg door de afvoer.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 Dit, dames en heren, zal de spreekwoordelijke deur dicht toe. Ja. Dank u vrienden. Dank u. Hierna is er de totale leegte, het absolute niets behalve natuurlijk onze gebakwagen en onze uitgelezen collectie al die paranliekeuren van haar gevonden. En nu, op het gevaar af. ...die prachtige sfeer van ondergang en vertwijfeling hier te verstoren... ...zou ik graag een aantal gezelschappen hier van harte willen verwelkomen. Welkom. Heb ik hier een gezelschap sansel-kwasarische, flammaritische klaverjassers... ...van de overkant van het Fort Vaaglum van Kwaan? Hallo, hallo, hallo, wie stinkt er zo? Uh, ben daar? <laughs> ja, fijn zo, fijn zo. Prachtig, prachtig, prachtig schitterend, al die kwarren vlaggetjes. Kijk eens, fijn, van harte welkom. En hebben wij daar een gezelschap, lagere goden uit de zalen van Asgard. Ja, fijn zo, give them a big hand. Ja, ik zie het al, ik zie het al. De heren vermaken zich wel. En, en, en, en een gezelschap J.O.V.D.'ers van Sirius B. Zo mag ik het horen, zo mag ik het horen, zo mag ik het horen. En hebben we ten slot een gezelschap trouwe volgelingen van de kerk... van de terugkeer van de grote profeet Sarkwon... Nou, laten we met z'n allen duimen dat hij opschiet, jongens. acht minuten. Ja, dankjewel, dankjewel. Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, Ik wil niemand voor het hoofd stoten.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 veel van, ja, van. Ja, van. Zon, ja, van. Dus, uh, u. Dat mevrouw jou. Dus dan neem je mij niet kwijt. Bedoel jij mij? Ja, u bent er heel zeer op ja. Ja, ja. Dat is telefoon. Telefoon voor mij? Hier? Maar wie weet nou dat ik hier zit? Zee, misschien is het de politie wel. Maar hoe weten die nou dat we hier zitten? Je ja, bedoelt dat ze me telefonisch willen arresteren? Ja, mogelijk, want ik ben natuurlijk echt een hele linkerjongen als ze te dicht in mijn buurt komen. Ja, zeker. Jij spat zo vlug uit elkaar dat de mensen de scherven van mijn oren krijgen. Ja, maar, ja. Maar, ik ken ja. de metalen heer in kwestie niet persoonlijk.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 Zeg, Nederlands, als jij een psychiater hebt, dan zou ik hem maar gevaarlijk al betalen. maar wacht eens even, wacht eens even. Wat is hier precies? De planeet Magrathea. Ja, maar daar komen we net vandaan. Ik dacht dat dit restaurant aan het eind van het heeland lag. Precies, meneer. Het restaurant is gebouwd op de ruïne van de planeet. Aha, u bedoelt dus dat we wel in de tijd gereisd hebben, maar niet in de ruimte. Zeg, hey, geef die half -aap hier hiervan me even een banaan. Ach, ga jij ook op je twee koppen staan, <lacht> zie je mee. Nee, nee, een aap heeft gelegd. <lacht> aap, wie? Ik? Gaan we katten. U had een sprong voorwaarts in de tijd gemaakt van vele miljoenen jaren. Terwijl u ruimtelijk gezien bleef van u was. Uw vriend heeft al die tijd op u staan wachten. Ja, wat Oeh. heeft hij al die tijd dan gedaan? Ja, staan hoesten misschien, Theo? Hé, hey, bedoel Theo? De top van de robot. Ja, Echt nou de zonnevlek, hé. Hey. Hey, kom hier met dat lille eit, hè, de boer. bordenboer. Pardon, hè? Ja? De telefoon, alsjeblieft, over. Godsamme, die gast is dus ook droog geloten. Ze mogen blijven, ze is dus niet opnieuw afval. afval. precies, meneer. De telefoon.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 Sluiscorridor die open Theo. Theo, wil je dat papiertje oprapen? Of ik dat papiertje wil oprapen? Daar sta je dan, met je ja, brein de grootte van een planeet. Ach, Theo, maar ik ben er zo langzamerhand wel aan gewend, aan dit soort vernedering. Als je wilt, steek ik dus nog mijn hoofd in een emmerwater. Ja, uh, zegt Theo... Uh... Wil je dat ik mijn hoofd in een emmerwater steek? Ik heb er hier staan, blijf even hangen.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 Wigbold Kruiver en de nog niet terugkerende profeet Zarquan, Marnix Kappers. Geluidsrealisatie Fred de Beer, hierbij geassisteerd door Tin Jonker, Egbert Schoenmaker en Pieter de Vlaam. Productie Martin Kliever, productieassistentie Helene van Marissing en regie Vincent van Engelen. En, dan en dan u, dan u, daars en heren, het ogenblikbaar boven u. Allemaal het de de hemel, de hemel, de hemel. De hemel begint te koken. De natuur zorgt zich in de krijzende leger. Over, over vijf seconden zal het hele, hemel vergaan zijn. En nu nog maar afwachten, uh, waar we het om eindigheid zien doorbreken. Ah. Wat krijgen we nou? Wie is dat? Het is niet te geloven! Mag ik? Mag ik van u een warm applaus voor de grote profeet... -Paul -Paul? Ja, dank je, Dank je, dank je. Uh, dag allemaal. Sorry dat ik een beetje aan de late kant ben. Alles zat tegen. Op het laatste moment kwam er weer van alles tussen. Ben ik nog een beetje op tijd?